4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De samenwerkende hulporganisaties hebben voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Sulawesi. Giro 555 geopend. Volgens het Rode Kruis hebben duizenden mensen dringend hulp nodig. Er is onder meer grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. De hulporganisaties zenden vanaf volgende week spotjes uit. op radio, tv en sociale media. om geld in te zamelen. Twee dagen geleden was het Rode Kruis al een eigen inzamelingsactie begonnen. Volgens de Indonesische overheid zijn bij de aardbeving en tsunami zeker 1200 doden gevallen. Twee Nederlanders zijn in Toulouse door de Franse douane aangehouden met 650 kilo cocaïne. Ze hadden de drugs verstopt in een vrachtwagen met een lading vis. De Nederlanders reden met de vrachtwagen met Oekraïns nummerbord vanuit Toulouse in noordelijke richting. Volgens Franse media zagen de chauffeurs er tijdens een routinecontrole nerveus uit en daarom controleerde de douane de lading. In de Oostzee is een Deense veerboot met bijna 300 mensen aan boord stilgevallen. De motor is uitgevallen waarbij veel rook vrijkwam. Daarna ging het automatische blussysteem aan in de machinekamer. Volgens de Deense veerbootmaatschappij DFDS is er niemand gewond geraakt. De veerboot was onderweg van het Duitse Kiel naar Klaipeda in Litouwen. Middelbare scholieren in Tilburg hebben tijdens een economieles een fout in het belastingplan voor volgend jaar ontdekt. Die kwam aan het licht toen de docent voorstelde om een paar tariefvoorbeelden na te rekenen. De leerlingen uit 5 VWO gingen aan de slag en kwamen geen van allen uit op het antwoord uit het belastingplan. Toen dachten we hier klopt iets niet, zegt een van hen. De scholieren van het Beatrix College hebben het ministerie van Financiën op de fout gewezen en kregen gisteren te horen dat ze gelijk hebben. Vandaag liet staatssecretaris Snel als bedankje een taart bezorgen. Het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog... en soms zijn er opklaringen. Het is ongeveer 15 graden. Morgen is er meer zon en alleen ochtends in het noorden nog buien. Vanaf donderdag wordt het een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam loopt het vast op de A10 Zuid richting Den Haag. Tussen uh, Over Amstel en Oud-Zuid staat 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. Aansluitend, althans als je richting Rotterdam of Den Haag moet, is het uh, weer file rijden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knopen de Nieuwe Meer en knopen de Hoek staat 7 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is hier ruim een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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 Bye. Dit is ZFM antwoord. Could go, get me and it, bing bing cocking it, Queen Nikki dominant your love. cfmzandvoort.nl Looking so good to me, baby Can't do no wrong, hey, babe. Put your arms around me Set my world on fire There ain't never gonna be nobody like you, baby Honey, that's no lie Yeah.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 De ga Thought you were my friend